Zeven uur na Netweil met het NOS-journaal. Israël geeft humanitaire hulp aan Syrische burgers die net over de grens wonen. De Syriërs krijgen water en voedsel, waaronder babyvoeding. Dat zei de Israëlische minister van Defensie, Ja'alon, bij een bezoek aan het grensgebied. De hulp is bedoeld om Syrische burgers de winter door te helpen. Israël biedt al hulp aan Syriërs die gewond en ziek zijn... in speciaal ingerichte veldhospitalen vlakbij de grens. Ook in gewone Israëlische ziekenhuizen worden zieke en gewonde Syriërs verpleegd. De machinist van de trein die zondag in New York ontspoorde... heeft bekend dat hij net voor het ongeluk niet oplette. Hij remde daardoor te laat. Dat meldt het persbureau Reuters op basis van een bron bij het onderzoek. De 46-jarige bestuurder van de trein vertelde de onderzoekers dat hij zijn scherpte verloor. Hij denkt dat hij even is weggedoezeld. Het was toen al, hij was toen al met veel te hoge snelheid vlakbij de gevaarlijke bocht. De trein met zeven wagons schoot van de rails, vier passagiers kwamen om het leven, tientallen raakten gewond. De trein reed op het moment van het ongeluk 132 km per uur. Dat is bijna drie keer zo snel als is toegestaan. De gemeente Breda wil voetbalclub NAC helpen om een deel van de acute financiële problemen op te lossen. Bij de gemeenteraad ligt een voorstel van het college om de stadionhuur die NAC betaalt te verlagen met 325.000 euro per jaar. De club betaalt nu ruim 1,3 miljoen euro. NAC zegt dat ze zonder steun failliet gaat. De gemeenteraad bespreekt het voorstel volgende week dinsdag. De Eerste en de Tweede Kamer hebben ingestemd met het wetsvoorstel... om koningin Maxima regentes te maken als koning Willem-Alexander overlijdt. Als de oudste dochter Amalia 18 is wanneer dit speelt... wordt zij de nieuwe koningin. Is ze nog geen 18, dan wordt Maxima regentes. Amalia is dan wel al in naam koningin... maar voert haar taken pas uit als ze meerderjarig is. Het weer vanavond en vannacht mist. Bij opklaringen zakte de temperatuur onder nul. Morgen overdag trekken regen of motregen over... en wordt het zo'n 8 graden. Dit was het NOS Journaal. ABB verkeersinformatie. In Het midden en zuiden van het land komt plaatselijk dichte mist voor. De files van de avondspits lossen vrij snel op. Op de A2 van Maastricht naar Eindhoven staat voor Afrit Valkerswaard 2 kilometer file, dat komt door een ongeluk. Op de ring van Amsterdam, de A10 Zuid en Oost richting Amersfoort, voor knopend Watergraasmeer 9 kilometer, dat komt ook door een ongeluk. De A12 van Arnhem naar Den Haag voor knooppunt lunetten 6, er zijn drie rijstroken dicht na een aanrijding. De A27 Utrecht richting Gorkum voor Noorderloos 8 kilometer. Dat is de nasleep van een ongeluk. De A28 Amersfoort richting Zolle tussen Afrit Elspeet en het Harde 6 kilometer. Dat komt door een aanrijding, maar alle rijstroken zijn weer open. Ik ga naar Managementboek omdat ze er alles hebben. 18.000 producten op voorraad. En wat je voor 9 uur s avonds bestelt, heb je morgen in huis. Managementboek.nl, gewoon meer.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 De Boerenoorlog van Martin Bossenbroek. De verrassende bestseller van dit jaar. Nu in de boekhandel. Hemelvaart. Op zoek naar een verloren vriendin. Een waar gebeurd verhaal van Judith Koelemeijer. Hemelvaart. Ook verkrijgbaar bij de Libris boekhandel. Access for All is bij de Provider Monitor van de Consumentenbond alweer verkozen tot beste Alles-in-Een Provider.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 Het is Radio 1, de NTR. En Dames en heren, goedenavond. Wie goed kijkt, ziet er om het hoofd van onze gast... constant ideeën cirkelen waaruit hij maar hoeft te kiezen. En deze keer is dat het... Potlood van de cartoonist dat hij al 35 jaar hanteert en sinds 1986 wekelijks voor de groene Amsterdammer. Maar wat nog ontbrak was een kloekboek met zijn beste, leukste en scherpste cartoons. En dat ligt vanaf donderdag in de boekhandel. Waarom ga je niet aan de drank? Hier is Martin Siemek. Uw presentator is Jelly Brouwer. Ja, waarom ga je niet aan de drank? Is daar ooit sprake van geweest? Nee, nooit, nooit. Je ik bent heb... helemaal niet verslavingsgevoelig? Uh, dat weet ik niet, want ik ben nooit aan iets begonnen... wat verslaven zou kunnen werken. Uh, ja, misschien niet eigenlijk, want alles kan verslaven werken. Ja. Ten tennis was nooit met verslaving, maar was met grote liefde. Vrouwen waren een grote liefde, mijn thuisgevoel, vooral hier in Nederland. Uh, uh, Wacht even, vrouwen waren een grote liefde? Ja, ik ben al 65. Dan dus houdt het bedoel, op? Nou, nee, dat houdt niet op. Maar ik, ik, ik heb al een vrouw thuis, die is 19 jaar jonger. Dus dat is al... Ik heb, ik, dat dat heel, is al aanpoot, <laughs> Ja, dat is al aanpoot. <laughs> maar ik bedoel, toen ik in Nederland kwam, waren vrouwen mijn thuis. Dat was uh, iets wat ik... Ja, uh, alles was onbekend en vrouwen waren ook onbekend... maar dat was voor iedere jongen van mijn leeftijd nog onbekend. Ook van mijn voor mijn Nederlandse vrienden van 19 jaar. Ik was toen 19, waren vrouwen ook onbekend. En uh, de rest was voor hen allemaal bekend. En voor, dus ik, daar kon ik een beetje, dacht ik, nou daar kan ik een beetje meekomen. Mm -hmm. maar, maar verslaving, nee, nee, nee eigenlijk nooit. Nou. Nee, dan ben je er niet gevoelig voor, lijkt nee. mij dan, is de conclusie... Ja. Uh, je zou op je 65ste in Carré staan. 10 november ja. jongstleden. En toen ging het niet door. Ja, en dat is, uh, dat is wel jammer. En tegelijkertijd ook terecht. Omdat toen ik begon aan theater. dat was op mijn 60ste. was ik bij Matthijs van Nieuwkerk. Uh, om dat te vertellen. Mm -hmm. En toen. of misschien was ik daar vanwege Berlusconi. dat weet ik al niet. Maar dat kwam gewoon ter sprake. En uh, uh, hij zegt, waarom zo laat? Uh, nou ja, ik weet niet wat ik toen heb verzonnen, waarom zo laat? Ik heb iets, geen antwoord, ongetwijfeld. Uh, maar toen zei ik, uh, uh, op mijn zeventigste sta ik in Carré. En dat, dat meende ik ook helemaal serieus. Tot uh, de, de programmeur van Carré, uh, Visser, hij is nou weg... Uh, misschien ook daarom, uh, <lacht> heeft mij gevraagd, gebeld... zou je je 65e verjaardag in Carré willen vieren? En ik zei, is dat niet een beetje te vroeg? En Nee, maar dat, dat, was, dat had ik moeten doen. En uiteindelijk heb ik voor matiné gekozen op zondag. Want ik dacht, dan kunnen mensen met bussen uit het hele land komen. <lacht> uit tietje extra deel? Ja, om, om, om Carré toch een beetje vol te krijgen... Maar gelukkig tot deze confrontatie met dat enorme zaal is het niet gekomen. Doordat, nou ja, uh, uh, nou moet ik over mijn ziekte praten. Ik heb gewoon, ik werd geopereerd aan mijn heup. En uh, dat, uh, die revalidatie die, uh, die verloopt niet voorspoedig. Dus. Uh, Je bent ook met een stok binnengekomen? Ik kwam met een stok binnen. Ik bedoel, uh, ik. Ik ben al blij dat het één stok is en één twee. En dat het nou een soort dendy-stok, Dat dat een beetje stok van Oscar Wilde is. En niet van die stampellen. Zoals je dat zegt in het Italiaans en in Tsjechisch. Eh, berle. Dat zijn vreselijke woorden. Ik, eh, hoe zeg je dat in ja, Nederlands? Die twee. Ik, ik ja gelukkig. Dat wil ik ook niet weten. Want ik was in Tsjechië geop, geopereerd. En ik moet je zeggen. Dat was na de inval van de Russische troepen het ergste ervaring. Terwijl. Wacht even, maar waarom Wacht ging niet, je naar mag, Tsjechië dat om je ik, te dat, laten openen? Dat opereren. moet ik wel uitleggen. Ja? Dat, dat, dat, terwijl de, uh, de, de Nederlandse die nou een foto van gemaakt heeft... zegt nou, mijn collega in Tsjechië heeft dat fantastisch gedaan. Dus ik heb nou iets wat fantastisch is binnen... maar dat als ik op die been ga sta, eh, staan... Dan, houdt die me, me niet, dan, dan kan dat niet. Dus van binnen zie ik dus op de foto fantastisch uit... maar ik heb daar tot nog toe nog niet veel aan. De Waar... enige conclusie die je dan kan trekken... is dat het tussen de oren zit, meneer Schiemek. Oh, Dat is een ne typisch Nederlandse conclusie... maar dat is niet Tsjechische conclusie... Tsjechische conclusie is, kijk, je, je bent zwaar, ik ben zwaar. Ik ben veel te zwaar eigenlijk. Ik ben nog niet zo zwaar als uh, Mart Smeets, maar dat scheelt niet veel. 1,93 meter 93 en hoe zwaar? Ja, 108. Dat hm. is dus behoorlijk. Hè? En uh, dat, dat is mijn, geheel mijn fout. Uh, maar dat komt ook omdat als je op een gegeven moment die je hebt, dat duurt al anderhalf jaar. En dat is ontzettend moeilijk als je gewend bent te bewegen. En plotseling kan je eigenlijk niet bewegen. En uh, terwijl de, de lust blijft uh, groot... Mm -hmm. hè, want ik in Italië, uh, waar ik dus toch wel vaak ben... Uh, wordt heerlijk gegeten. en uh, Dus, dus dat, dat is de reden. Dus ik ben het iets te zwaar. Maar er zijn natuurlijk... Uh, ook spieren doorgesneden. Die moeten aansterken. Ik doe daar van alles aan. Maar er is waarschijnlijk ook een of andere zenuwen. Dat kan gebeuren. Dus ik moet, ik moet gewoon geduld hebben. En dat probeer ik ook. En nou wil ik niet meer over ziektes praten. Ben je ziek? Uh, dat is wat de orthopeet heeft gezegd. Het ja. is allemaal heel goed en je, gegaan. Je bent toch niet ziek? Ik hè? ben, niet ben, ziek, helemaal, ik ben gezond. Gezond. helemaal voorkomen. Je bent gezond. ook jong. Je bent, ja. Ik ben ontzettend, jong. En luisteraars, hoop, laatst, luisteraars mag artiest, ik luisteraars denk, ik ga af en toe een Maar zei, mag hè, ik luisteraars Want ik ben nog niet klaar met hier. Nee, maar mag ik even ja. de luisteraars wat wil je Ik vragen? ben zo blij. Nou ja, ja, ik hoop dat ze ook niet ziek zijn. Want kijk, luisteraars luisteren nou dat gezeur over heup. En denken, nou ja, ik heb iets veel ergers. Nou en aan die luisteraars wil ik me verontschuldigen... dat ik überhaupt zo kleinigheid noemde als, uh, als een ongemak. Maar goed, je zal ermee behept zijn. Zeker in het geval van deze man... die gewend is om altijd flink fysiek in de weer te zijn... als uh, tennisser en tenniscoach. En dan zit er opeens zo'n raar ding, toch? Wat is het, van metaal of kunst? Toch? Ja, ik heb, ik heb dat niet gezien. Ik, nou praten we daar toch even. Ja, nee, ik wil het nou, er ik, gewoon even ik was, over. Ik was, Kijk, ik heb, ik heb uh, dat niet gezien... want je zit achter zo'n laken... Maar ik heb uh, wel meegeluisterd. Je was erbij. Uh, ik was erbij, want ik heb niet ingeslikt die narcose. van ze, ze hadden vertrouwen in me. Dus gaven, gaven we zo pilletjes dat ik het zelf moest inslikken. Maar dat heb ik niet gedaan. Want ik dacht, uh, journalisten gaan wel eens undercover. Moeten heel veel moeite doen. En ik kan nou hier undercover bij mijn eigen operatie te zijn. En ik moet je zeggen, de gelouden waren verschrikkelijk. Dat je een soort motorzaag met welke jouw <lacht> been wordt afgezaagd. En dan wordt die... Pijn wordt ingeslagen met hamer. Dat is echt verschrikkelijk. Maar dat ging allemaal... Uh, uh, uh, uh, voorspoedig tot op het moment... dat die... Professor, die heel bekend is in Tsjechië. En van, wat mijn familie betreft... moest ik ook absoluut bij hem zijn. Want hij heeft ook onze president... Uh, uh, Klaus. Niet deze nieuwe president Zeman. Want die kan ik niet uitstaan. Maar die Klaus die was, was ook niet veel. Maar goed, dat was beter. En die heeft hij dus geopereerd, Die heb ik ook bij hem ontmoet. En die loopt als een kiewit-skiet-tennis. Uh, dus mijn familie dacht... Martin, je moet hier zijn. Wij gaan met ons warmte jou allemaal doorheen slepen. Maar goed, dan hoop ik hoor Ik die professor plotseling zeggen. Ja, maar ik moet een maat groter hebben. En uh, die, die, die, die, die operatiezoester zegt, maar dat hebben we niet. Hij zegt, maar. Ja, ja, ja. Nou ja, en toen paniek. En, nou ja, en toen had ik hartslag 250 natuurlijk. Dit meen je niet? Dit meen ik, dat was precies zo. Daarom was ik. Uh, en op een gegeven moment heeft hij van twee protheses één gemaakt. En daarom was ik zo boos op hem dat. Toen ik hier kwam in Nederland, heb ik foto laten maken. Maar die man, uh, hele lieve orthopedie, zei... Nee, meneer maak geen zorgen. Dat zit er fantastisch in. Die man Je hebt heeft, echt wel de juiste maat gekregen. Hij, hij heeft, ja, hij, dat kan wel eens. Je kan combineren, die dingen. En dat heeft hij fantastisch gedaan. Alles zit perfect. Kijk, en le hij legde me dat uit. Ik wilde dat niet geloven, want ik wilde gewoon die man vermoorden. Maar dat hoeft niet, want uh, dat is echt niet zijn schuld... dat ik nou slecht loop. En dat gaat straks wel goed. Waarom wilde je naar Praag? Dat vraag je nou, dan toch af. Als je vanaf nou, je negentiende hier bent. He? Nou weet je wat dat is. Dat, was, dat is allemaal toeval. In mijn leven. Als we even hebben vanavond. Dan zullen we vaker op een toeval stoten. Mm -hmm. Mijn leven zit van toeval aan elkaar. Ik laat hem altijd toe. Dat is waar. Maar, uh, Graag zelfs uh, toch? Nou ja nee. Ik loop soort mijn lot vaak tegenmoet. Hè. Maar. Ik was in Praag en ik was overtuigd al meer dan een, meer dan een jaar... dat ik iets heb met een spier die vanuit de release loopt... Uh, zo naar de been toe. Mm -hmm. Want Michiel Schapers, mijn vroegere man, uh, leerling die ik gecoacht heb... zei, Martin, nee, die pijn die ken ik, want dat had ik ook... Toen ik tenniste. En dat komt van de rug. En dat, moet je... en dat, dat, uh, dat lossen we wel op. Dus ik ging naar haptonomen en, en, en die hebben gewerkt aan mijn rug. En soms was dat wat minder. Dus ik dacht dat dat uit de rug kwam. Maar ik ben in Praag. Uh, toevallig. een keertje weer in twee jaar. Mm -hmm. En daar loop ik bij mijn vriend Schilder. En uh, uh, daar is ook een man. Die ik niet ken. Maar die zegt. Uh, uh, uh, Meneer Schimek. Nou, in Tsjechisch klinkt dat anders. Panesime. Wat hebt hij met uw heup? En ik zeg, ik heb niks met mijn heup. Ik heb een spierprobleem, Hij zegt, nee, ik ben orthoped. Dit is heup. Kom maar morgen langs. Wij maken een foto. Nou, dus ik kwam langs. Hij maakt een foto en hij zegt... Die heup... Daar ben ik niet jaloers op. Dat moet echt geopereerd. No, en dat heb ik thuis gezegd. En toen ge hebben ze het met een telefoon gepakt, gebeld. De, de professor. En, uh, nou ja, en toen uh, had ik het niet meer in de hand. <lacht> en ja, je moet je familie. Kijk, ik ben... En wie zijn dan ze? Je broer, ja, je nee, mijn broer dus is gedood. Die, die zou het me je hebt redden. je toch twee broers? Ja, maar die, die, die andere die, die, die is niet zo, uh, zeg maar, die die heeft niet die connecties. Maar die familie van die dode broer... die heeft waanzinnige connecties. Want mijn broer was heel bekend. De Freek jongen van zijn. broer. Zo'n Freek de jongen, Al is die humor totaal niet te vergelijken. Maar goed. Die, die, uh, dus die familie zijn vrouw. Zijn, uh, die willen nou, omdat hij dood is... tenminste, meeredden en zo. Heel lief allemaal. En zij dus gingen... Uh, ja, hun best voor me doen. En, en uh, nou ja... Nou zit ik hier. Om een lang verhaal kort te maken. Precies. Um, goed, luisteraars kunnen zich melden in het komende uur. Ze kunnen vragen stellen, oh, ja. want hij is er weer. Even oh, op de radio, ja, Martin ja. Schiemek. Ja. Um, meld u uh, bij onze website radiokunstof.nl of via Twitter, hashtag ja. uh, Mis je het eigenlijk, de radio? Enorm, ja? enorm. Uh, televisie, uh, in televisie, met televisie ben ik gestopt in 2004. Mm -hmm. Dat is al tien jaar... Uh, met radio in 2008, uh, in december. Dat betekent, dat is nu al eigenlijk ja, vijf jaar. Vijf jaar, ja. Maar ik mis dat enorm, omdat radio, dat is, de, dat is de ware medium. en Dat is geweldig. Men luistert ook veel beter op de radio... Men kan weer citeren. Uh, nou, maar men, men luistert veel beter. Ja, ik, uh, omdat mensen zo goed luisteren, kunnen ze letterlijk citeren soms. Dat is bij tv gebeurt. Oh, oh ja, ja, ja, ja. Nee, ik begrijp het eigenlijk niet. Maar ik doe of ik het begrijp. Ik heb dat even niet begrepen. Doe maar het niet toe. maar uh, Doe dat toe of niet? Nee, doe het, nee, het niet. Oké, okay, dankjewel. Nee, dus, maar met, met televisie, ja dan. Uh, uh, het is moeilijker mensen de camera laten vergeten dan de microfoon laten vergeten, is mijn ervaring. En toen ik begon, uh, op televisie was ik ook nog uh, redelijk, uh, uh, zeg maar... Ja, ik mocht er nog zijn. Hè? Dus ik was ook een beetje ijdel. En ik, ik vond eigenlijk televisie nooit mijn medium. Ik ben ook te groot. Dus als ik zit niet, want ik heb lange benen. Dus nu ben ik kleiner dan jij. Maar als ik sta, dan ben ik zo enorm groot. En dan uh, waren mijn gasten vaak weer kleiner. Dus toen ging ik knielen bij ze op televisie. Mm -hmm. hè. En dan, dan, nou ja, dus dat, dat waren allemaal complicaties. Want, uh, uh, maar, maar radio, dat is iets fantastisch. En vooral dat wat ik deed na middernacht. Want na middernacht en dat is dat ook die ellende van Casaluna. ik moet dat toch wel zeggen, want ik, ik, ben, ik zou zo graag luisteren, ik heb dat zo vaak geprobeerd, maar het is bijna nooit te doen, want zij houden zakelijke gesprekken na twaalf uur. En dat kan En jij niet. vindt het dat er na twaalf uur een ander soort gesprek gevoerd moet ja, worden? Ja, over Probeer anders thuis te praten, na twaalf uur over, hoe was dat op je werk? Dat kan toch niet? Dat <lacht> is toch belachelijk? Dus dat, daar hoort een andere gesprek. Mm -hmm. En uh, nou ja, ik hoop, want VPRO krijgt die uren, dus ik hoop dat daar iets van terugkomt. Ik vind nou radio uh, eigenlijk het leukst, een, zeg maar na één uur, na twee uur s'nachts, dan geeft dan, dan dat iets terug. Ook omdat. Ook omdat de omroepen niet meer zo bezig mee zijn. Dus ze proberen daar allemaal jonge mensen kennelijk En, en dan gebeuren heel aardige dingen. Heel aardige dingen gebeuren. En ik moet ook nog zeggen... Ik heb uh, van de week, dat is zo'n week geleden... werd ik ontroerd, ontroerd door... Uh, Lijn 1 heet dat geloof ik, Jeroen mm -hmm. Wilaard. Toen heeft hij een, een zo emotioneel gesprek in twintig minuten... Nou, was prachtig. Toen was ik... Uh, Ochtends op ja, Radio 1. Toen was Jeroen ik zeer de... ontroerd. Dat was prachtig. En kunststof, uh, dat is niet om te slijmen, maar dat is natuurlijk goed om te horen. Trouwens, je krijgt gelijk een steunbetuiging van Peter Hamers. Die meldt weer een uur Martin Schimek op de radio. Dat is alweer een tijdje geleden. Kan iemand die man weer een radioshow geven? Nou, bedankt meneer Hamers. Bij deze. Ja. Um, Goed, we gaan het vandaag hebben over de cartoonist Martin Schimek. Want zoals Joost Prinsen het al in de aankondiging zei... vanaf 5 december ligt een, een pracht van een boek uh, ja, dankjewel. in de winkel. Die, ik heb die nog niet gezien. Ik, ja, ik heb hem eigenlijk ook niet gezien. Althans, ik heb hem gezien in de vorm van allemaal losse blaadjes. Ja, ja, ja. ja. En um, ja, de cartoonist Schimek. Ik denk dat heel veel mensen jou niet als cartoonist kennen. Nou, uh, dat klopt en uh, de, daarom is uh, me enorm lief als, uh, dat is me één keer overkomen uh, dat iemand naar me toe kwam, uh, die uh, uh, die zei uh, dat was een, een, een, een jongen, en ik weet ook waar dat was, in Namke dat is die Chinese restaurant op, op de, de zeedijk. zeedijk en die kwam en zei die bent die niet Anone en uh, ik zei ja. Hij zegt, oh, wat fantastisch je te ontmoeten. En dat vond wow. ik zo mooi. En een keertje, uh, uh, andere keer kwam weer een, een meisje... met mijn boek, na de voorstelling. Uh, met mijn cartoonboek van oud-1980. Want toen heb ik mijn eerste cartoonboek uh, Ja, dit wordt de derde. Dit wordt de derde, in 1984 tweede. En nou na al die jaren de Bijna. derde. En uh, die... Uh, wilde of ik. een hele vieze cartoon zou. daar wil nog intekenen. Dat heeft ze bij Propria Propriacures. in dat studentenblad waar ik veel voor getekend ja, heb. Ja, ja. Uh, uh, dat vond ze zo'n mooie grap. Welke was uh, dat dan? Uh, ja, ik moet, ik moet wel denken. Want dat was wel heel. Ik vond dat apart dat een vrouw. Oh ja, dat, nou weet ik het denk ik. Uh, nou, uh, zij heeft me beschreven hoe die was. Want ik kon me dat niet meer herinneren. Mm -hmm. Hij zag. Uh, er zat een, volgens haar een man uh, aan tafeltje met een vrouw... Mm -hmm. bij, bij een, uh, in een een of andere uh, establishment met kaarslicht. En, en die, die man hield dus haar hand vast en zei die... Wat me, wat me, zo, in, wat me zo intrigeert is het kutje achter uw persoonlijkheid. En dat vond, ja, ik weet niet of dat zo... zo ja, ik spreek dat kutje ook zo'n beetje slecht uit. Maar, maar wat me zo intrigeert is het kutje achter uw persoonlijke. En dat vond dat meisje ongelooflijk leuk. En ze was, uh, ze, ja, nou... Uh, dus ik kan je ik melden vind. dat hij in het boek is terechtgekomen. Want nee. Hij, ja, echt waar, want ik ken hem. Dit... Ik heb hem vandaag gezien. Oh, wat erg. Hij... Ik moest er ook om... Nou, nou maar dat, kijk. Waarom? Kijk, dat is nou... Ik ben zo... Weet bij... je nog wat de aanleiding was? Dat je deze maakt? Heb je daar nog een herinnering bij? Nee, nee, nee. Dat was aanleiding was natuurlijk de redactie van Propria Cures. Want dat waren studenten. Mm -hmm. En die studenten... die spraken eigenlijk nooit over iets anders dan over liefde... en over teleurstellingen en successen... waren ook vrouwelijke redacteuren. Beatrice Ritsema, in die tijd die nou voor trouw... heel keurige rubrieken voor vrouwen en zo. Theodor Holman, Erik van Mauswinkel... Nou, um, Stefan Kalf, een hele goede advocaat. Ze zijn, goede... Allemaal goed dus zijn allemaal goed gekomen. Dus ze zijn allemaal goed gekomen. Maar dus dat was zeker een aanleiding dat weer iemand iets vertelde. En de, uh, weet je, dat was altijd. Kijk, dat was ook de tijd van feminisme. Hè? Uh, uh, ze, uh, toen ik naar Nederland kwam, al helemaal. Die hadden aan jou een kwaaien trouwens. En en dat was ja, dat, dat was nou nee, maar het, het was zo overdreven, weet je. Dat, was, dat ging te ver. Dus, uh, Vond jij? Ja, maar iedereen, iedereen, iedereen die gevoel voor humor had een beetje... Vond dat, dat dat te ver. Veel net zoals, ja, dat met, die, met die Piet gaat het toch nou ook te ver. Kijk, de Nederlander is heel goed in... Volgens mij in overdrijven. Hè? Dus als die zich als die ergens standen inzet, of dat nou dat we niet in Argentinië moeten voetballen, uh, uh, uh, of nou weer wat anders, dan, dan. Dan gaan ze net een tandje verder. Een tandje verder. Wat, wat, wat ook eigenlijk uh, al op zich komisch is. Hè? Dus die, die, die, die feministische beweging toen had enorme. Uh, uh, uh, dat werkte ook veel op mijn lachspieren, want ik kwam natuurlijk uit dat communistische Tsjechoslowakije, waar de vrouwen meer dan geen waren, want die moesten werken, want die families kwamen niet rond. En ik dacht wat en weet je, ik, maar daarom hoefden ze nog geen. Ja, vond het maar luxe gauw nee, nee, maar daarom hoefden ze geen touwbroek nog te dragen. Daarom hadden ze gewoon ook een rok. <lacht> en ze werkten hard, net zoals mannen, misschien nog harder. Maar ze waren ook vrouw. Maar hier was dat plotseling bijna moest je schamen als je, als je mooi was en uh, ik had ook soort... maar zo moeten we deze cartoon dus plaatsen begrijp ik nu ja, ik in ik, die ik, tijd denk, is die gemaakt in die tijd is dat kennelijk ontstaan als reactie op uh, dat, de, dat de vrouwen niet op in de ouderlijk wilden be, uh, beoordeeld worden dat ze eigenlijk hoopten dat er misverkiezingen komen waar het outerlijk totaal niet toe doet bang staat er ook in ja? Ja, is er oh. ook in terecht gekomen. Okay, okay. Nee, weet je wat? wat, wat, wat, weet wat je? dat is natuurlijk gek dat mensen nou thuis denken: weet die niet wat erin staat. Maar dat weet ik inderdaad niet. Mag ik het uitleggen? Ja, ja leg het uit. Omdat ik bemoei me met alles. Ook met dit gesprekwerk. Mm -hmm. Ik ben gewoon, ik bemoei me, met me echt met alles. En uh, uh, ik eigenlijk heb ook nooit gewerkt. Ik heb altijd alles wat ik deed, dat deed ik zelf. En uh, uh, ja, ik ben ik, trouwens ik, wel blij dat je je met dit gesprek bemoeit. Want anders zou er weinig van terechtkomen. Ja, dat weet ik niet. Dat denk ik niet. Dat zou alleen. alleen ja, ik kan het niet dit laten. Dit bedoel ik vrij letterlijk. Als jij je er niet mee zou bemoeien, zou er geen oh, geluid ja, zijn. Nee, maar goed, een klein beetje moet ik me mee bemoeien. Maar ik overdrijf misschien. Ja. Uh, uh, maar wat, wat was ik eigenlijk aan het zeggen? Let <lacht> je een beetje op. <lacht> hoe, je, hoe die selectie tot stand is gekomen. Oh, Namelijk niet doordat jij je ermee ja, bemoeide, maar dus iemand ik, anders. Ik heb nou één keertje gedacht. Weet je wat? Er, want ik zag dat er zoveel cartoons is... Want dat is dertig jaar geleden hè, dat ik laatste boeken. Dus was zoveel cartoons. Ik dacht nou, hier moet ik onder komen. Want ik heb dat wel afgesproken, dat boek. Maar ik dacht nou, hoe moet ik het oud zoeken? Ja. Dus toen heb ik gedacht: Dit is het moment om dat uh, laten uitzoeken. Uh, uh, uh, Wil Hansen, wat een man is die in me gelooft bij BZGB, die heeft me ook benaderd voor, voor de eerste boek Vuurvliegers Achterna, en voor het tweede boek, en voor de derde boek samen met Anne Brambergen. En, en, en over nu Berlusconi. over Berlusconi. Mm -hmm. En uh, uh, dus ik dacht: Nou, weet je wat Wil? Kies jij maar. Alle... Zoek het uit, maar uit, maar, maar dat kijk, hey, ik denk dat hij dat heel goed kan. En uh, ik ben dus heel benieuwd wat hij uh, heeft uitgezocht. Ik weet wat ik terug heb gekregen. En soms was ik zo verbaasd en zei: Krijg ik dit terug? Komt dat niet in de boek? En hij zei: Nee, dat komt niet in de boek. En uh, laat me dat even zien. En ik liet dat zien. En wij begonnen te lachen. Ik zeg: Maar je lacht toch? Ja, ik zeg: Ja, ik lacht Maar dat is wel flauw. Ik zeg, wat is dat ja, nou hij voor? zei dat jij erg voor de moralistische grappen ging. daar had hij niet altijd in. Oh vind. ja, echt ben ik ben niet zo man. Maar nou. denk jij dat wij, um, nadat we dit boek, want het is echt ontzettend dik, gaat het volgens mij worden. En er staan <lacht> heel erg veel tekeningen. Ja. Dat we dan een beeld van Martin Schimek krijgen, dan moet ik ergens die boek zien. Natuurlijk. Ja, maar je hebt wel een beetje een idee. Nee, ik natuurlijk... bedoel, de cartoonist Schimek, mm. zien wij Schimek zelf dan? Je bedoelt dat, ik, dat de Anonne ja. uh, meer Chimek is dan Chimek. Nou, dat is natuurlijk uh, uh, niet zo. Want ik heb zoveel kanten. Hè. Ik heb uh, vanmiddag weer op de tennisbaan gestaan. Niet om te spelen, maar om, om met Michiel Schapers de jong, jonge jongens te adviseren die prof willen worden. En uh, nou ja, dan ben ik zo iemand anders. Ja, ben je dan heel ja, iemand anders? Nee, dan dat ben ik zo iemand anders. Zo. Dan ben ik heel liefdevol. Maar ook keihard. He, dus twee dingen. Dus dat één moment zijn die jongens die denken... nou, dit is een warmbad. Andere moment schrikken ze zich te pletteren. En dat gaat om kleinigheid. Omdat ze de bal te langzaam oprapen. Terwijl andere keer maken ze een grootste fout. En ik zeg, fantastisch dat je die, die fout durft te maken. Want fout maken moet, anders leer je niks. Maar dan denken ze, hoe zit die man in elkaar? Wat wil die eigenlijk van ons? En nou ja, dat... dat, dat, dat uh, of, of ze vragen, uh, ook zo vraag weet je. Ja, maar waar haal je dat zelfvertrouwen vandaan? Hè? Nou, dat was vraag waar ik, waar ik, uh, uh, waar ik inderdaad, uh, uh, dat dacht ik ook. Ho hoe zit dat? Uh, en toen he, moest ik herinneren aan een gesprek met een uh, vroegere redacteur van Propria Cures, Theodor Holman, die nou. Die nou, uh, die nou uh, uh, columnist is bij Parol. En ik weet dat we op een gegeven moment... Uh, uh, ruzie kregen over iets. Over een bepaalde mening. Ja. En dat ik tegen hem schreeuwde. Volkomen, volkomen spontaan. Maar Theodor, weet je wat het verschil tussen ons is? Jij bent een lol. Ik ben een lol. <laughs> maar ik weet het. En jij weet het nog niet. En toen dacht ik, ja, dat is eigenlijk antwoord op die vraag... hoe krijg je zelfvertrouwen? Omdat je jezelf kent. Je, ik weet al uh, dat ik eigenlijk niks voorstel... en dat geeft me zelfvertrouwen. En andere mensen overschatten zich. Kijk... Ik, Ik heb altijd een heel andere indruk. Maar daarover later meer want we ja. gaan naar de verkeersinformatie. Het weer heeft alle aandacht omdat we er niets aan kunnen doen. Ja, en zo is het mistig in het midden en zuiden van het land. Maar de wind gaat er wat aan doen, want in de loop van de avond gaat het waaien... en zal die dichte mist verdwijnen. De files zijn wel bijna verdwenen, maar op de A2 Maastricht-Eindhoven... zorgt een ongeluk voor file bij de afrit Valkenswaard, twee kilometer. Ook een aanrijding in de Schiphol-tunnel op de rijbaan van de A4 naar Amsterdam. Dat levert tot niet echt file op. Op de A12 Arnhem-Den Haag staat... Dat het behoorlijk vast tussen Driebergen en lunetten. Zes kilometer file. Na een aanrijding zijn daar al een tijdje drie rijstroken dicht. En dat gaat volgens Rijkswaterstaat tot half negen vanavond duren. Er rijden geen treinen na een aanrijding... tussen Roosendaal en Essen in België. De vertraging kan oplopen tot meer dan een uur. NTR. Speciaal voor iedereen. En Martin Schimek is de gast in Kunsthof. En daar zijn heel veel mensen heel blij mee, Martin Schimek, Dat zal je ja, Maar En vast ook iemand boos. Dat denk ik ook. Maar ja, die, die hebben ze nog niet, niet laten horen. Nee, want dus dat, laat dat, van u horen. Ja, want dat is gek. Ik heb, uh, er zijn mensen die echt uh, me ik heel, hekel heel aan graag je. mogen. Maar er zijn ook mensen die, me, die echt hekel aan me hebben. En die denken, ja, wat een aansteller. En daar heb ik ook wel herinnering aan. Want zodra ik iets zeg, herinner ik Zij die me. stralend. Nee, maar dat was heel leuk. Uh, mag ik dat vertellen? Geen nou, Oké. Okay. Ik uh, kom de café Mulder binnen. Dat is een café op de Weteringsgans. Uh, uh, mm Het -hmm. is een bruin café op de hoek. En die café is me heel erg lief, want daar heb ik ooit Ramse Shafi ontmoet, die voor mij heel belangrijk was. Mm -hmm. En uh, dus ik, ik kom daar en aan tafel zit. Uh, uh, Lodewijk de Boer. De regisseur van de familie. Mm -hmm. die, die, die, die, die, ja, hele goede theaterregisseur. Die nou al dood is. Maar uh, altijd met zwarte bril. Ja, ja, ja. Zwarte bril. Uh, en, en zwart gekleed En altijd een beetje aan, tegen de depressieve aan. En, uh, en hij zit toevallig weer met Theodor Holman aan, die, aan de stamtafel. <laughs> en ik kom binnen en ik hoor die man zeggen... Oh mijn god... Daar heb je die man die altijd zo gelukkig is. <lacht> en ik hoor Theodor zeggen, op heel naïef, zegt hij: Maar Lodewijk, hé, ik ken hem, hij is altijd gelukkig. <lacht> en nou ja, dat is soort, ja, ik ben soort idioot kennelijk, die, ja, ik, ik hou van het leven. En, en ik ben echt eigenlijk altijd gelukkig. Dit is hier een vraag van een luisteraar die zegt... wat vindt Martin van de Persiflage die te horen is bij Echte Janne? Kan hij erom lachen of vindt hij het maar niks? Oh, dat wist ik niet dat daar Persiflage is. Van jou? Nee. Dat, dat wist je niet? Nee, wist nou, dan ik moet niet. je daar eens naar gaan luisteren. Oh, echt waar? Ja. En wie doet dat? De Echte Janne. Oh, die doen dat? Ja, nou ja, dat wel. kan wel, dat kunnen ze wel. Vast wel, Want ik was daar twee keer, twee keer gast. En dus die, ze kunnen met die één... Ik denk niet dat die. je hebt daar die Hemskerk of zoiets ja. van Playboy. Ja. Nou, die kan dat vast niet, denk ik. Of maar die andere waarschijnlijk die kan, wel. André kan dat wel. Die is een heel talentvol. Goed, ga er naar luisteren. Ja. En dan uh, kijk, het uh, is simpel. Schimmer weer terug op Radio 1. En Maarten van Roosendaal in de top 2000. Dan maak ik er weer chocola van. Yeah. Geweldig, een boeiend mens op de radio. Je blijft aan de radio gekluisterd als hij spreekt. Heb hem een tijdje terug in Oosterwijk gezien en gesproken. Zijn interview met Guus Hiddink staat al jaren op mijn netvlies. Bedankt voor weer een mooi uur. Groet Hans Vermeer. Ik luister zo graag naar zijn verhalen... zelfs als het over zijn heupoperatie gaat. Ja, Martin Schimek. We hebben het over de cartoonist Schimek. En mijn vraag was daarnet... Um, leren we uh, Schimek ook kennen... als we naar de tekeningen van uh, Anone uh, kijken. Wat mij opvalt... is dat ik eigenlijk de teksten... Veel beter vindt dan de tekening. Nou, ja. Of dat het eigenlijk om de, nou, om de ja. teksten gaat, Martin. Nou Ziener. ja. Het is, zo, het is nou, zo waanzinnig. Ja, maar die tekeningen zijn natuurlijk ook waanzinnig. Kijk, uh, dat, dat, uh, na, waanzinnig met nadruk op waanzin. Precies. Dus niet op. Want vertel heel om... even over de ontstaansgeschiedenis. Dat nou, is kijk die tekeningen. zijn natuurlijk, kijk, tekeningen uh, zijn uh, daarom zo waanzinnig, omdat mijn lijn is ontzettend snel. En uh, dat, je, uh, je moet dat gewoon proberen. Thuis, als je niet getekend hebt en je luistert nou... dan gewoon neem een, bijvoorbeeld een hond hè, en ga hem tekenen. Zeg maar, ik ga een hond tekenen. Doe echt je best op een hond. Nou, en dan, uh, mijn ervaring is... want ik heb dat ooit ook geprobeerd toen mm -hmm. ik begon te tekenen... dan ga je daar zo 12 tot 15 minuten over doen... over die hond. Dan kijk je naar die hond en denk je... Waar heb ik dat hond eerder gezien? Want die hond is namelijk een soort goulash van alle honden... die je als kind in de kinderboeken hebt gezien... en je, je tekent eigenlijk na wat op je harde schijf zit. Nou, dat is mij ook overkomen... En omdat ik moest gaan tekenen, want dat, is dus, dat staat in voorwoord in die boek. Want dat, die moest ik dus schrijven, mm -hmm. dat voorwoord van Wil Hansen. Die zegt, je moet uitleggen hoe je bent gaan tekenen. Ja. Dus dat ga ik nou niet herhalen, want dat, is, heb, ik, uh, heb, dat heb ik dus al Goed gedaan. Kort samengevat, bent bluf heb je de halve wereld in je hand. Ja, ik heb gewoon gezegd dat ik Tsjechische tekenaar was. Want ik heb een weddenschap moeten winnen. Uh, uh, en, en, en het is me gelukt gewoon... In, toen kwam ik bij een NRC Handelsblad terecht. Ja. Als tekenaar. Maar leg dat even uit. Wat is dat voor karakter? Want dat ja. intrigeert mij toch wel zeer. Ja. Dat iemand dat dan voor elkaar krijgt. Je had nog nooit getekend. Je nou, belt ja. NRC Handelsblad ja. op en je zegt... ik ben een Tsjechische tekenaar. Ja. Je mag komen. Ja. Dan ga je naar een winkel. Nee, dat was nog veel erger. Ik heb, gewoon, ik heb gebeld. En, en, en ik had ontzettend geluk weer. Want ik... Ik, ik heb, nou ja, dat, dat, moet ik dat helemaal vertellen? Heel ja, kort. kort. Dus ik, ik, uh, ik werkte in de film... Mm -hmm. uh, uh, op mijn bijna dertigste. En ik verdiende redelijk geld met scenario's schrijven... en met regieassistentie. En ik kom bij zo'n producent... En, uh, om, om, om geld te krijgen. En die man, heel rutine, zegt... ja, dat smeren we over negen, negen maanden... En dan kan je meteen in de WW. En ik zei, maar ik wil helemaal niet in de WW. Hij zei, maar, ja, maar dat doen we hier allemaal zo. Zo gaat het niet. Wij gaan gewoon film maken. Dan, uh, dan gaan we de WW in, bereiden we de volgende film voor. En dan gaan we weer oude WW, maken we een film. Want dat was de tijd dat Nederlandse film floreerde. Mm -hmm. Je kreeg uh, geld van van. Nou, ik werd heel boos, want ik heb, ik heb gezegd: maar wat is dit voor waanzin? Ik ben toch geen koolmees die een oud en vetbol zit te vreten van de staat, die de staat ophangt. Uh, noemen jullie vrije vogels als jullie dit doen? Ik wil het niet, geef me dat geld. En toen zei hij: hij zegt, ik heb echt met, met jou het beste voorspel, niet voor Don Quixote, wat ga je met al je ideeën doen? En toen zei ik, dan word ik nog liever cartoonist. En toen kreeg hij een hoestbouw, een hoestbouw van het lachen. En eh, hij had zo'n sigaar bij, hij was ook fantastisch gekleed, net zoals Moskowitz, alleen eh, op kosten van productiefonds. En, en hij zei, en waar ga je voor tekenen? Als ik vragen mag, heb je ooit getekend? Ik heb gezegd, nee. Maar de potlood en de papier kan ik tenminste betalen. Maar waar ga je dan voor tekenen, mag ik het weten? En hij had zo'n mandjetknopen met, met daarin zo'n initialen, mm -hmm. weet je, zo heel mm -hmm. chique. En misschien onder invloed van die mandjetknopen uh, zei ik ook drie letters. n r c, -C. <lacht> En hij zegt, en wanneer begin je? Over drie maanden. Nou, en toen stond het. En toen gaf hij met die vette hand van hem. En ik dacht, dit weddenschap ga ik winnen. Dus ik moest, ik moest van mezelf. en nee, dat is gelukt. Dankzij de redacteur, die gewoon, die, die was Joods. En die toen ik kwam met die tekeningen van mij... toen moest die denken, deze jongen die moet overleven. Die wil overleven, die moet gewoon kennelijk. En die heeft me die kans gegeven. En daar ben ik hem enorm dankbaar voor. Natuurlijk. Maar het lef, dat, de, de, oh. hoe, hoe werkt dat in het hoofd? Dat je gewoon zegt, ik ga dat doen, ik ben tekenaar... ik koop een paar potloden, ik ga tekenen. Nou ja. En ik, ik teken die hond en, en dan lukt het ook. Wat, ja, wat, wat, wat, wat is dat voor karakter dat dat dan... Ik zou het echt niet in mijn hoofd hebben. Maar dat, kijk, ik heb, ik heb dat daarna geprobeerd met uh, toptennissers. Ja. Dus ik heb tekeningen thuis van... Uh, ik heb geen tekeningen van... Uh, van... Uh, van uh, uh, uh, Karel Appel. Uh, uh, geen schilderijen of van Lucy Beer. Maar ik heb wel tekeningen van John McEnroe. Van dat soort tennissers. Want oh ja? die zei ik, teken een hond. En dan... Uh, hond van John McEnroe is een fantastisch hond. Want denk maar niet dat hij daar 15 minuten over doet. Die doet gewoon tjak tjak tjak tjak. En daar is een hond. De hond van Mekken. Maar, en als je een beetje truttig bent, dan ga je heel je best doen. Dus die hond van Mecca, dat is gewoon fantastisch, hoor. Niet nadenken, doen. Niet nadenken, doen en. Kijk, en voor die cartoons is dat niet... dat moet een lading hebben. Mm -hmm. En je moet je één ding toegeven... dat mijn tekeningen hebben enorm veel vaart... Mm -hmm. maar ook, ook kunnen heel goed de beweging uitdrukken. Mm -hmm. dus, dus, en de beweging. En de houding. En de houding, want dat, dat voel ik als... Uh, uh, ik ben enorm lichamelijk... En, en ik voel hem en ik kan hem vandaag. De houdingen om... zijn inderdaad heel opvallend. Heel veel opvallend. mannen met neergebogen ja, schouders. Ja, ja, ja, want je ziet heel veel depressieve <lacht> mensen. Die gebukt gaan onder. <lacht> onder heel leven. veel. Ja, ja. Als ik er toen in staat was, was ik al lang bij me weg geweest. Ja, zeg één man. Ja, ja. Ja, ja, is het een zelfportret? Nee, ben je nou gek? Als, je, als het niet zelfportret is, dan maak je zoiets <lacht> niet. Nee. nee, natuurlijk niet. Dat is, je ziet zo'n man Ga lopen... En je ziet ze zitten in de kroeg en, kijk, ik ben soort. Uh, wat dat betreft ben ik een soort karmicheld. Ik ga nooit, maak ik afspraken met niemand. Ik ga altijd alleen uh, naar de kroeg om uh, um te eten. Ik eet, als ik in Nederland ben, altijd oud. Dus ik kook niet voor mezelf. In Italië altijd. Maar in, in Nederland uh, uh, niet? Uh, niet, dan ga ik naar... En dan observeer ik mensen. En uh, ik vind, dat vind ik fantastisch. En Carmichels schreef daar een column over. En ik maak daar eigenlijk tekening over. Op zoek naar toeval. Ja, to, to, De ontmoeting. Yeah. Ik heb nog vandaag weer, weer iets gedacht. Dacht ik, ja, dit zou ik moeten onthouden. Maar ik vergeet weer zoveel, weet je. Ik heb, oh ja, dat dacht ik. Wat zou dat toch... Wat was, was dat toch fantastisch, die dikke man van van, van, van uh, Meijer. Dacht ik, ja, als ik, als ik dat... Uh, zou mogen doen, dan zou ik morgen mee willen beginnen. Dikke man schrijven. Als je door Amsterdam gaat en je ziet dingen... en dat kunnen opschrijven. Maar ja, hij heeft dat bedacht, dus dat kan je niet doen. Uh, maar dat zou ik dus leuk vinden. En dat... Lange man met moeilijke heup. Ik zie ja. het zo nou, voor Ja, maar goed, dat, is, dat blijft, en, dat mm -hmm. blijft en, uh, eigenlijk dan gestolen ideeën. Mm. Dat gebeurt al geen Dat zou je zo willen doen? Ja, dat vind ik een, een, een enorme fonds van. Maar goed, je doet het toch in zekere zin met die cartoons. Met die cartoons iedere week voor ja, de groene. Ja. En je bent heel trouw, hè? want al die jaren... dus bijna, wat is het nu, 27, 28 jaar, uh, nou, iedere week. Ja, ik, iedere week, maar ik heb nooit gemist. Ik nee. nooit. En ik was in Australië met tennis en ik was in Amerika. En toen had hij alleen nog maar fax. Weet je, dat was ook... Uh, en nooit heb ik gemist. En dat vind ik toch bijzonder. Want ik uh, twijfel soms aan mezelf of ik betrouwbaar ben of niet. Hè? Want ik ben ook... Ik kan ook heel goed uh, oud met duimdingen zuigen en zo. Want dat moet wel, als je daar geboren bent, in die oostblok, dan overleef je niet als je niet kan liegen. Hè? Dus dat kan ik wel. Ik uh, hou daar niet van, maar ik doe dat vast ook wel. maar Dus ik denk, ben ik nou betrouwbaar of niet? Maar dan denk ik, ja, als ik niet betrouwbaar was, hoe kon ik dat? Dat ik geen enkele keer gewoon, dat is toch, ben ik... Dat is, ik ben op weinig dingen trots. Maar daar ben ik trots op. Ja, Je zou ook andersom kunnen redeneren. Dat je dit altijd achter, achter de hand hebt als smoes. Hè? Van kijk mij eens betrouwbaar zijn. Nee, want al 27 jaar. Ja. Ik zit niet zo gecompliceerd in elkaar. Dat zijn ook plannen. Weet je, dat, zijn zo, dat was ook bij die interview zo mooi. Toen ik interviewde. Ik heb nooit een plan gehad. Hoe ik iemand wil interviewen. Ik ging gewoon naar hem kijken. Luisteren En plotseling zag ik dingen. En plotseling vroeg ik dingen. En, en, uh, ja, uh, en dat voelde die ander. Ik weet nog uh, de interview met Sonja Barend. Hè? Mm -hmm. Want die, die, uh, ik heb nooit iets beloofd aan de mensen die kwamen. Maar haar heb ik dan beloofd dat het niet over haar privé zou gaan. Want dat, ze zegt, ik kom graag. Maar uitsluitend als het niet over mijn privé gaat. Nou, dit was dus moeilijk. Maar ik wilde haar zo graag hebben. Ik zeg, oké. Okay dan gaan we dat niet over uw privé hebben. Tenminste, ik bedoel over uw familie en dat soort dingen. Nee, mm -hmm. nee, nee. Goed. Nou, en dus ik heb me helemaal... Ik wist niks. Dus op een gegeven moment zegt zij... Ja, en dan zat ik met mijn dochters op het terras in Frankrijk... en ik zeg... Oh, hebt u met... Uh, ik, heet, ik, hoop, ik denk dat die Imbar heette. Ralf Imbar. Hebt u kinderen met Ralf Imbar? Want... Het enige wat ik wist dat, die, dat ze ooit was met Ralf in Bar. En toen moest ze zo lachen. Dat lach was zo fantastisch. ze moest zo lachen. Want, want ze zag dat ik echt helemaal niks van haar weet. En toen moest ze, heeft ze alles verteld. En week daarop was in Privé Sonja Baren zeer open bij Schimmek. En he, he, Privé ging helemaal over wat ze <lacht> mij verteld heeft. Maar zij voelde dat ik dat respecteerde. En daarom ver, moest ze, ze is daar zelf ingelopen in de eigen lach die ze toen ontwikkelde. Uh, want ze dacht, nou die man die gaat me natuurlijk toch belazeren en begin over met privé. Maar ja, dat, Daarna ben je toch wel een beetje gaan voorbereiden op interviews toch? Want uh, in ja, begin had maar, pas je... toen ik het kon. Uh -huh. dus, dus kijk, pas als je kan interviewen toen ik zelf dacht. Uh, kijk, uh, dat, is het, uh, dat moet ik uitleggen. Ik, be, ik, ik oordeel over mezelf. Dus hm. ik laat niet anderen over mezelf oordelen. Dat doen ze natuurlijk wel, maar ik heb eigen oordeel. Dus er was een moment dat ik ging luisteren naar mijn interviews. In begin niet, absoluut niet. Want dan zou ik misschien mij stoppen. Op een gegeven moment ging ik luisteren en zei ik... Oké, okay, dat mag er zijn. Dus je, je kan het. Dus nu mag je je voorbereiden. Want in begin heb ik me heel bewust niet voorbereid omdat als je hoofd vol is met informatie over je gesprekpartner... Kan je niet meer dan let, let je niet meer op hem als je geen prof bent. Dan, dan ga je gewoon met die vragen die je hoofd, in de hoofd hebt... en nog erger op papier, dan zit je daarmee en je, je luistert niet. Omdat ik over die mensen niks wist, moest ik luisteren. En dat kwam tot mooiste, mooiste situaties. Ik weet, een van de eerste interview met... Je was je eigen coach. Ja, dat, altijd, in alles. Ik coach mezelf altijd. En daar heb ik enorme steun aan, tennis. Dankzij tennis teken ik. Dankzij tennis heb ik uh, interviews gedaan. Dankzij tennis uh, speel ik theater. Daar moet het uh, tempo wisselen, ritme. Nou heb ik voor het eerst ja. naar mezelf gekeken. Dus de, uh, de voorstelling in kleine comedie liet ik opnemen. Met een, een camera simpel heb ik bekeken na, dat is de vierde seizoen dit jaar... heb ik voor het eerst mezelf gezien. Ik heb geen regisseur, niks, maar ik heb voor het eerst me gezien. En Waarom ik, is dat zo belangrijk voor je, dat je je eigen coach bent? Ik vind het heel prettig om af en toe... Nou, schoen. omdat ik misschien de anderen niet kan betalen. Dat is natuurlijk enorme Wat luxe. Wat niet kan betalen? Niet kan betalen. Nee, want, maar dat is, is het een kwestie van niet kunnen betalen of het niet willen? Nee, niet kunnen betalen, want dat is natuurlijk enorme luxe. En kijk, het is enorme luxe dat iemand zich over jou buigt. Want dat moet dan ook iemand zijn. Hè? Mm -hmm. Ik heb nou zo'n jongen... Als je zou mogen kiezen, wie zou dat dan zijn? Wie nou, zou je nu ik, als coach ik, willen? Ik heb nou een jongen, die is fantastisch volgens mij. Nee, maar wacht even. Jij, hè? we hebben het over... Ja. Ja. een coach nee, voor nee, een energie. Nee, nou, dat bedoel ik. Ik heb nou een jongen... die ik voor zoiets zou willen. Ja, ja. Ik weet het nog niet helemaal. Maar dat, uh, ik heb hem een beetje al gevraagd. Zo'n beetje. Dat is een <lacht> niet jongen... heel rechtstreeks begrijp ik. Uh, nou, want dat is een jongen... Hij is een, van 24 jaar. Hij is gehandicapt. Hij is een filmregisseur. En hij zit in de rolstoel vanaf zijn af aan. Dus hij kan niet lopen. En hij is klaar met een filmacademie. Hij heeft een prachtige eindexamenfilm gemaakt. En hij heeft me gevraagd om daarin te spelen. Dat heb ik gedaan. En ik heb zo'n bewondering voor die jongen. Voor, voor wat voor moed hij heeft. Ik had afspraak met hem in, in, uh, bij de spouw. En we gingen naar Hoppe. En daar zaten we voor het eerst met elkaar te praten. Toen heb ik hem eerst ontmoet. En toen zei hij... Nou, ik moet naar het toilet. En ik zeg... Uh, maar wacht even. Uh, dat, hier, dat is heel vies daar. Hij zegt... Ja, het is overal vies. Dat ben ik gewend. En hij ging gewoon over de grond op, op, op vier poten... door de volle hoppen naar die toilet. Nou, en, en hij was naar me toe in Italië. En hij... Wat hij, hij kruipt over de, in, in de landschap, over weggetjes. Dat is een jongen met zo'n zo wilskracht. En met tegelijkertijd met zo'n talent. Dat. Kijk, met die jongen, die mag me. Uh, die mag me. Uh, dat is een lelijke woord. Maar in dit verband vind ik een belangrijk. Ik heb geen andere. Die mag me afzeiken, Want die, die weet wat, wat leven is. Die is 24. Ik ben 65, dus wij vullen elkaar fantastisch aan. Maar hij weet. Uh, wat, wat lijden is. En als die zegt: Shimek, dit moet eruit, dit is gewoon bagger. En hier ga je van dit naar dit. en dit flikker je uit. dan ga ik luisteren. Dat weet ik zeker. Ja, maar je zegt respecteel. iets heel essentieels. Ja. Dus hij weet wat lijden is. Ja. Jij niet. Ja, ik ook. Maar ik, ik, ik, ik ook. Maar, maar ik, uh, ik weet het natuurlijk door, door wat in mijn jeugd allemaal gebeurd is. Mm -hmm. Ik heb mensen zien lijden om me heen. Mijn vader, mijn, mijn familie. Ik had natuurlijk dat kind, dus ik was door die familie beschermd. Hè? Maar, maar ik heb natuurlijk genoeg mezelf in de situaties gebracht dat ik. Uh, ik heb eigenlijk nooit iets op presente blaadje gekregen. Ik heb voor alles moeten bluffen en waarmaken. En, en waarmaken en bluffen. En uh, nou ja. Uh, het is uh, eigenlijk mijn hele leven is... Nou ja, mijn grote leermeester is niet voor niks Ramses. Omdat uh, Ramses was gewoon kamikaze. En dat ben ik ook. Alleen ik uh, heb nooit bij gedronken. Maar ik heb ook geluk. Kijk, Ramses, en dat is de, eigenlijk de, de, de vloek van alle grote kunstenaars. Als je echt grote talent hebt, en daar reken ik me totaal niet bij... Dan moet je hem waarmaken. En dat is natuurlijk zo druk op jou. Want dat zie ik ook bij die toptennissers. Uh, weet je, als je. Ik kan niks aan tennis. Kunnen... Wat is jouw talent? Ja, wat maar, is jouw over, grootste over, talent? Overleven. Absoluut, overleven. Dat is mijn grootste talent. En misschien. Is uh, het bluf? Nou, bluf, maar ook uh, gewoon. Je overleeft ook als je. Uh, een soort. Uh, als ik een kunstenaar ben, dan ben ik levenskunstenaar. Dat ik echt geniet van het leven. Dat ik echt gelukkig ben. En dat, uh, dat geeft uh, uh, dat geef je zoveel kracht. Dat je altijd overleeft. Tot je dood gaat natuurlijk. Maar je gaat dood. Nou ja, dat is onvermijdelijk. Hè? Maar ik kan ook genieten. Als je zegt welke uitspraak heeft op je enorme indruk gemaakt. Dat was Harry Moelisch. Toen ik hem interviewde. En toen zei Moelisch plotseling. Maar heel spontaan. Niet bedacht. Het feit dat tot nog toe iedereen is gestorven... betekent nog niet dat ik zal sterven. En dat is ook waar, dat klopt. <lacht> en ik moet daarom lachen, want ik vind dat een hele goede cartoon. Maar tegelijkertijd zie ik dat hij dat meent. En dankzij dat hij dat meent, heeft hij zijn eigen kanker overleefd... en heeft hij gewoon, ja, was hij tot laatste moment een her... Ook die is trouwens in het boek terechtgekomen. Die van Mulis. Nee. Ja, staat er Hoezo erin. van Mulis? Dit is toch geen cartoon van Mulis? Ja, je hebt er een cartoon van gemaakt. Weet je niet meer. Nee. Ja. Over, ja, Ik heb dat hier ging... al die blaadjes liggen. Maar dat ging toch over. Ja, dat hij. Ik denk, ja, ik, is... heb dat, ik heb ooit iets. Maar dat was niet cartoon. Dat was, ik heb ooit geschreven over Mulis dat hij geen pijp rookt, maar dat hij zich aan de pijp vasthoudt. En dat heb ik hem in dat interview ook gezegd. Ik ga het je zo laten zien. Dat kan oh ja. ik niet, want dan zijn we uren bezig. Wat een heerlijke positivo die Martin Siemek zegt Jos Kemper. Zaterdag toevallig gesproken in een supermarkt naar aanleiding van zijn problemen na de heupoperatie. Oh, naar huis ging Martin fluitend op zijn fiets naar huis met een lading boodschappen. Oh, dat is Tennis een is voor hem, maar wat wat ook lief. voor mij ja. zeer ja. belangrijk. Dat oh, dit is Jos Kemper. Ja, dat is Jos Kemper. Is en volgens mij een taxichauffeur die me inderdaad aansprak in de in de, in, de, in de supermarkt. Hij was, heel, hij was ook heel vrolijk, was leuk. Ja. Ja. Goed, en dan... Uh, als ik je stem hoor, dan hoor en zie ik Tsjechië... waar ik sinds vijf jaar een deel van het jaar woon. Er zit nog heel wat Tsjech in Martin. Maar het gekke is dat jouw enorme gedrevenheid, passie, durf en initiatief... niet bepaald typisch is voor, heel, voor veel Tsjechische mensen. Ja. Die vooral door de geschiedenis gedreven bescheiden zijn... en zelfs nogal passief nou, Wat nee, is jouw nee, nee. visie daarop? Mag ik? Ja, oh, ja, nu mag je dus. Ja, nu mag ik. Nou, zij <laughs> zijn... En dat, dat ben ik jaloers op. Zij zijn flegmatisch. En flegmatisch zijn... Of lui zijn zelf... is een ster Kijk, eigenlijk... bijna iedere karaktertrek... kan je positief nemen. Als een... Uh, als een iemand lui is... dan maakt die geen onnodige beweging. Dus als een tennisser wel de wil winnen, maar tegelijkertijd lauw is... dan gaat hij heel zaunig met zijn energie om. Gaat hij geen, uh, geen overbodige beweging doen. Uh, je hebt een, uh, stel je voor, een jonge tennisser uh, uh, is gokverslaafd. Nou, is dat een paniek in de tent? Nee. Je moet hem alleen oud leggen, niet te vroeg gaan gokken... Eerst dat tennissen leren. Maar als je daar staat op Roland Garros. Je kan niet tegen Djokovic die hele veld uh, als hij serveert verdedigen. Verdedig dan 80%. En twee la, uh, 20% laat voor zijn ace over. En dat is gokken. En als je twee keer geluk hebt en die bal gaat langs zijn oren. Dan denkt hij, wat gebeurt hier? Serveer ik niet hard genoeg? Kijk, en dan zal dat gokken van jou <lacht> tot resultaat leiden. Dus, en zo... Egen... Zo werkte coach Martin Schimek. Ja, nou ja, iedere eigenschap is, kan je ook positief uitleggen. Dus nu ik... nog even over de vader Schimek, want die is er ook. Ja, die is dood, helaas. Nou ja, nee, jammer, de maar... vader Schimek, jijzelf. zelf. Oh, ja, ik ben, de, ik ben vader. Oh ja, dat is waar. Ja, jeetje. Op zo. je dertigste als cartoonist gestart, op je vijfenzestigste theater oh. in... op je vijfenvijftigste vader. Nee, nee, op mijn vijfenvijftigste nog niet. Toen ben ik... Bijna, zelf... toch? Nee, toen was ik dus... Uh, toen hebben we... Uh, uh, toen hebben we uh, met Iris gezegd. Oké, okay, wij gaan dus. Uh, die, dat is, uh, hier in Calabria is dat zo mooi, dat, die natuur is zo mooi. Ik zei: Zou het me eigenlijk een Kreeg kind kunnen hebben? Ik, toen zei Iris: Nou, ik denk ik wel, maar jee, moeten wij hem kijken? Nou, en. Ik dacht, nou, in dit natuur... want je, uh, dat is een waanzinnige natuur die ik daar ontdekt heb. Mm. Het is echt een waanzin. Dus zo mooi, zo'n soort Amazonië. En hier kind zijn, dat zou toch prachtig zijn. En eigenlijk vanwege die prachtige natuur... omdat het zo mooi zou zijn om kind te zijn... hebben we dus geprobeerd kind, kind te maken. En dat is meteen gelukt. Twee jongetjes later. Twee jongetjes achter elkaar. En, uh, uh, en uh, nou, ja, ja, daarom... Maar ik heb dat natuurlijk. Wat is er veranderd, Martin? Alles. Ik ben gewoon nou bang. Ik was nooit bang. Ik ben bang. Waarvoor? Voor, voor, om. om, om, om dat ik wil gewoon dat ze. Ik zou zo graag willen dat ze tot hun achttiende vader hebben. Ik zou dat zo jammer vinden. Want ik, ja, ik heb natuurlijk zoveel mensen gesproken. Niet alleen geïnterviewd, maar ook gesproken. Ik spreek zoveel mensen. Mm -hmm. Wat dat met kinderen doen laatst nog en jongen. Gesproken die op zijn veertiende verloor zijn moeder. En, en, en nou is die dertig. En hij ja, begon daar zelf over. Weet je, ik zou dat zo erg vinden als ik, als ik doodga. Uh, uh, als ik ze dat aandoe. En dat is natuurlijk fout, want daar moet ik helemaal niet mee bezig zijn. Maar ik denk er natuurlijk wel aan. Dus ik ben ba bang. Uh, uh, als je me nou laat. Uh, als ik zou mogen tekenen hè, dat ik. Uh, uh, dat ik uh, uh, uh, 76, kijk, de, de jongste is nou 7. Dus ik moet nog leven 11 jaar. Dus ik ben nou 65, 66, 76. Als je me zou zeggen... Je weet zeker dat je... je wordt, je wordt uh, 67 jaar. Tekeren. Take it or leave it. Ik, ik, ik, ik, ik ga tekenen van yes. Ik ga gewoon, dan ben ik gewoon 77 dood. Maar dan weet ik... Ik heb, ik heb nog die elf jaar. Maar kijk, dat zou een hoop rust geven. Dat zou me enorm rust geven. Ja. Dat, dat, dat wel, ja. Wat komt er op de tegel te staan, Martin? Oh, op de tegel. Kijk. Nou, dan. dan want jij weet dat ik hou niet van dat soort tegels en dat soort dingen. Maar nu ik dit heb gezegd. Mm -hmm. Er is één uitspraak die me ontroert tot, tot tranen. En dat was de uitspraak die boven. De, de bureau van Jaap van Praag. De grote, uh, uh, niet uh, zijn zoon, maar de Jaap van Praag. Van oude Ajax, de voorzitter. Mm -hmm. En ik heb ooit gezien een foto van hem voor zijn werktafel. En uh, op de muur boven die werktafel stond... Uh, als je geen pech hebt, heb je al mazzel genoeg. Kijk, en dat vind ik voor iemand die... Grote deel van zijn familie in concentratiekamp heeft verloren. Vind ik gewoon geweldig. Als je geen, Als je pech, pech, geen pech hebt, dan hebt dan heb je al heb mazzel, je al mazzel genoeg. Dankjewel. Heb je dan al gezegd, zien. hoe heet dat boek van mij? Zeg jij het even. Jij. Uh, Jij hebt een <laughs> mooiere stem. Zo meneer Simek, dit was aflevering 2700. Ik haal de papieren er even bij. 39, ik zie het nu. 2739. Morgen praten we met Thomas van Luin over zijn theatershow. Thomas van Luin, smaakvol avondje uit. Tot dan. Radio 1. Nee, kenstof. NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen. Hallo? Hallo? Uh, kan ik misschien een boodschap doorgeven? Morgen om 7 uur Thomas van Luin over zijn smaakvol avondje uit. Po, po, po, po, po, po, En weet ik het veel, allemaal. Luister naar Kunststof Morgen van 7 tot 8. Die zit daar en daar. Thomas van Luin. Radio 1, het nieuws van alle kanten.